De vliegende kist. Wat een fantastische dag. Met een fantastische weg, fantastische markt, fantastische gouden veranda. Wacht, een gouden veranda. Oh, dat is het huis van de rijke handelaar. Ah, wat zou het toch een zonde zijn als ik je dit verhaal niet kon vertellen. Nee, het gaat niet over de handelaar. Maar hij is behoorlijk belangrijk in dit verhaal. Weet je, de handelaar had zoveel geld dat hij de hele straat met zilver had kunnen bestraten. Maar hij was ook een wijs man en een intelligente zakenman. Hij wist hoe hij geld moest besteden en ook hoe hij het moest besparen. De handelaar had een jonge zoon genaamd Sven. En Sven, ja, was een luie, luie jongen. Ontbijt! Dank je. Goedemorgen, vader. Goedemorgen, zoon. Ik hoop dat je goed hebt geslapen. Oh ja, dat deed ik. Het gouden laken is zoveel beter dan het normale laken. Maar ik denk dat we de robijnen eruit moeten halen. Ze prikken me. Oh, Sven. Jij hebt geen gouden laken nodig versierd met robijnen. Wie maakt het uit, vader? We zijn rijk. En. Ik geef een feestje vandaag voor al mijn vrienden. Ik heb net een gigantische boot voor een van hen gekocht. En dat willen ze vieren. Jij hebt een boot gekocht voor je vriend. En dat willen ze vieren door jou een feestje te laten organiseren. Wat voor vrienden zijn dat? Ze houden van me. Ze denken dat ik de beste ben. Ze houden van je vanwege je geld. Hou ermee op iedereen een plezier te doen, Sven. Denk niet aan wat anderen van jou vinden. Ga doen waarvan jij houdt. Uh, maar ik hou ervan dingen te doen, zodat anderen me leuk vinden. Telt dat niet mee? Ah, uh, Ik weet niet wat ik met jou aan moet. Hoe dan ook, luister zoon. Ik moet je iets belangrijks vertellen. Er staat een oude kist op zolder. Dat is geen normale kist, Sven... Je wordt nu volwassen. Je zal al mijn rijkdom erven. Dit zal dan allemaal van jou zijn. Ik wil vandaag een belofte van je. Wanneer ik er niet meer ben, wat er ook gebeurt, geef nooit die koffer weg. Begrijp je het? Uh... Beloof het, Sven. Ja, vader, ik beloof het. Jaren gingen voorbij en op een droevige dag stierf de handelaar. Sven was nu echt volwassen. Hij was bedroefd om zijn vader. Binnenkort was hij oud genoeg om alles van zijn vader te erven. Wat? Ik heb alles geërfd? Ja, Sven, je hebt al zijn rijkdom geërfd. Dit betekent dat al jouw vaders wilde nu van jou is. Gebruik het verstandig, Sven. Maar verstand had Sven al lang verlaten. Hij gaf onnodig en heel veel uit... Hij gaf elke dag feestjes. Elke dag werd zijn huis opgeknapt. Het leek elke dag anders. Ingericht met het meest dure antiek. Zijn vrienden waren onder de indruk. En dat maakt Sven gelukkig. Al zijn vrienden wisten nu dat Sven erg rijk was... en dat hij alles kon kopen wat hij wilde. Maar al zijn vrienden wisten ook iets anders. Sven had een verborgen talent... Hij was een verhalenverteller. Hij vertelde verhalen zoals niemand anders dat kon. Zijn luisteraars waren betoverd door zijn manieren van vertellen. En toen dronk de hemel al het water uit de zeeën en oceanen en liet het regenen. Wow, bravo. Uitstekend. Je liet het regenen, Sven. Door jou regende, Sven? Je zult een fortuin verdienen als verhalenverteller, mijn vriend. Ah... Uh... Maar ik heb toch nu al een fortuin? Uh, ja, natuurlijk heb je dat. Maar al dit geld zal er niet eeuwig zijn, toch? Moet je ook niet verdienen om wat uit te kunnen geven? Oh, verpest nu niet de feeststemming. Kom op. Ja! Kom op. Kom op. Laten we feesten. We gaan feesten. Dit ging een paar weken zo door. Ja, alleen maar een paar weken. Omdat al snel het geld op was... Sven begon met het verkopen van het antiek om alles te kunnen betalen. Maar hij stopte niet met feesten of zijn vrienden cadeaus te geven. Totdat uiteindelijk de dag kwam... Jij bent failliet. Onmogelijk. Ik moet nog wat geld hebben. Patrick heeft net om een nieuwe koets gevraagd. Ik ben zeker dat ik dat nog voor hem kan kopen. Ja, toch? Nee, Sven. Al het geld is op. Alles wat je nu hebt is een kamerjas... Een paar slippers en een oude kist. Het zal niets opbrengen als je het verkoopt. Ah, al mijn geld is op. Ik heb niet eens een huis of een bed om in te slapen. Au, wat is dit? Een sleutel? Deze lege kist heeft een sleutel? Geweldig. Ah, wat? Ben ik aan het dromen? Ben ik dood? Maar het was geen droom en Sven was ook niet dood. Het was geen gewone kist. Het was een betoverende kist. Het vloog met Sven over de zeeën en over de bergen. Eindelijk landde de kist in het Midden-Oosten. Sven klom van de kist af en verstopte het onder een boom. Hij wandelde toen over de markt. Iedereen droeg kamerjassen... En slippers. Niemand keek Sven raar aan. Na een tijdje te hebben gewandeld kwam hij langs een paleis. Oh, wauw. Dat is een heel groot huis. Huis? Haha. Ben je nieuw op deze wereld? Dat is geen huis. Dat is het paleis. De sultan en sultana leven daar met hun dochter, de prinses. De prinses? Ja, natuurlijk. Maar de sultan en sultana zijn heel beschermend met haar. Ze laten niemand haar gemakkelijk ontmoeten. Nou, wie heeft nu ook hun toestemming nodig? Er daar ging hij de prinses bezoeken. De prinses sliep. Ze was zo mooi dat Sven maar bleef staren en maar bleef staren. Hij hield ervan naar haar te kijken, maar niet lang. Ah, wat? Wie ben jij? Oh, niet schreeuwen. Ik ben Sven. Ik ben een engel. Ja, dat is wat ik ben. Ik ben de kistengel van het Midden-Oosten. Een kistengel van het Midden-Oosten? Wat is dat? Een tongbreker? Dat bestaat helemaal niet. Uh, maar dat bestaat. Ik ben dat. En ik sta recht voor je. Zelfs als dat al waar is, wat geeft je het recht om in mijn kamer te komen zonder toestemming? Hoe durf je... Maakt me niet uit wie je bent. Ik zal je laten arresteren. Nu, meteen. Nee, alsjeblieft. Ik smeek je. Het spijt me. Je hebt gelijk. Ik mocht het niet doen. Genade. Stop met smeken. Vertel me, hoe ben je binnengekomen? Oh, oh. Ik, ik vloog op mijn koffer. Uh, Vanaf de maan. Er zijn prachtige watervallen daar. En meren. Net zoals je ogen waarin je gedachten gaan zwemmen als zeemerminnen. En je voorhoofd, het is als met een sneeuwbedekte bergwand. Ik kan mijn ogen niet van je afwenden. Vertel me, prinses. Weet je van de ooievaars die lieve kleine kinderen... van de andere kant over de zee brengen? <laughs> oh jee. Jij vertelt geweldige verhalen. Het is wonderbaarlijk. Prinses, wil je met me trouwen? Wat? Wat is er met je aan de hand? We kennen elkaar net. Wat? Ik dacht dat de vonken oversloegen. Ach, bij jou brandt er iets door. Ga nu weg. Maar waarom kan ik niet met je trouwen? Je vond mijn verhalen toch leuk? Hm, mm, dat deed ik. Waarom kom je niet overmorgen en ontmoet mijn ouders? Zij houden absoluut van verhalen. Vader houdt van vrolijk en moeder houdt van een goed moraal. Als je zo'n verhaal kunt vertellen, dan zal ik met je trouwen. Ah, dat vind ik leuk. Ik zal je snel weer zien, prinses. Sven vloog terug op zijn kist het bos in. Hij besteedde de hele dag en nacht om een perfect verhaal te schrijven. Hij had zich nog nooit zo gelukkig gevoeld. Hij at en dronk en sliep niet. Al snel kwam de dag voor zijn ontmoeting met de sultan en sultana. Hij liep opgewonden en met stijl het paleis binnen... De prinses had haar ouders al geïnformeerd over de kistengel en zijn uitmuntendheid in het verhaal te vertellen. Ze konden niet langer wachten. Ik betoon mijn respect aan de sultan en de sultana. Oh, ho, ho oké. Okay. <lacht> Laten we beginnen met het verhaal. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Er waren eens de Lucifers. Oh, jullie zijn nieuw hier. Waar komen jullie vandaan? Wij zijn de lucifers, wij komen van de geweldige pijnboom. Wij zijn rijker dan de rijksten zelf. We konden het ons veroorloven het hele jaar groen te blijven. De vogels kwamen naar beneden en moesten voor ons zingen. Toen kwam de houthakker en die kon de drang niet weerstaan ons naar de mensenwereld te brengen. Daar ben ik het niet mee oneens. Iedereen moest zien hoe koninklijk we waren. De grote boom werd veranderd in een boot die rond de wereld vaart als het moet. En wij zijn gebracht om licht naar de mensheid te brengen. Dat is eigenlijk een verdrietig verhaal. Het gezin was kapot. Waarom proberen jullie om ons zo hard te imponeren als jullie jezelf zo leuk vinden? Oh, meneer Tondeldoos. Je bent alleen maar je roers op ons. We weten allemaal dat niemand je zou zoeken nu wij hier zijn. Jij bent oud. Ze hebben jou niet nodig om een vuurtje te maken. Oh, ik zou willen dat mijn leven zo interessant was. Het meest vervelende is de manier waarop ze me schoonmaken. Het jeukt. Het enige wat ik doe is verlangen naar de gesprekken die ik met de anderen heb hier. Oh, niet iedereen heeft zoveel geluk als wij... Het zal zo indrukwekkend en mooi zijn om jullie te zien branden. Wat? Zeg dat niet! Dat is iets verschrikkelijks om te zeggen. Luister niet naar hem. Het is helemaal niet verschrikkelijk. We zullen er fantastisch uitzien. Dat is niet wat ik bedoelde. Hm. En plotseling kwam er een dienstmeid in de kamer. Iedereen viel tegelijk stil. Ze plaatste een ketel op het fornuis en zocht iets om het vuur eronder aan te steken. De lucifers hoopten dat ze hen zouden zien. Want ze wilden indruk op iedereen maken. En dat was wat er gebeurde. Ze koos het stel, stak ze allemaal tegelijk aan en gooide ze tussen het hout. En mijn hemel, hoe ze sputterden en opleiden. Nu zullen ze het weten! En toen brandden ze uit. Dus het moraal is... Brand nooit jezelf op om indruk te maken op de anderen om je heen. Wees jezelf. Dat klopt helemaal. Haha, wat een fantastisch verhaal. Uitstekend, absoluut briljant, lieverd. Je mag met onze dochter trouwen. Ja, ja natuurlijk. We zullen het regelen. Laten we het vieren. En een feest was het absoluut. De hele stad lichtte op als sterren in de nacht. Oh, ik moet iets meer doen om indruk op ze te maken. Laat me de hemel verlichten. Zonder zich te bedenken vulde Sven zijn kist met vuurwerk... en vloog hoog de lucht in om het aan te steken. Het was prachtig, maar plotseling... Oh, nee! Oh nee, wat heb ik gedaan? Nu kan ik de prinses niet ontmoeten. Oh, ze hadden gelijk. Brand nooit jezelf op om indruk te maken op de anderen om je heen. Wees jezelf. Sven had een belangrijke les geleerd. Hij realiseerde zich dat hij alleen gelukkig is... wanneer hij verhalen maakt en ze vertelt aan andere mensen. Niets anders maakt hem zo gelukkig als dat. Niet het geld, niet de kist, niet de prinses. Dus ging hij weg en deed datgene wat hij het liefst deed. Hij werd toen Sven, de verhalenverteller.